Dit is Radio Rompalweek. Met het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Sophie Verhoeven. Ongeveer 500.000 oranje fans zijn in Amsterdam... om het Nederlands elftal toe te juichen voor de tweede plek op het WK. Na een bezoek aan Balkenende en koningin Beatrix in Den Haag... en een helikoptervlucht naar Amsterdam... varen ze nu in een rondvaartboot door de grachten. De rondvaart begon op het ei waar veel bootjes met fans voeren, zag onze verslaggever. Dat betekent dat er toch tientallen, nee het zijn er echt honderden bootjes... ...het ei zijn opgevaren om in de buurt te komen van die rondvaartboot met de spelers. Dus de politie heeft het heel druk. Net toen het spoorronden gingen het ei op, toen moest de politie echt letterlijk een tunnel boren... ...zeg maar alle bootjes opzij duwen. Dat ging er echt hardhandig aan toe met die rubberboten om een vaarroute vrij te maken... Via de grachten vaart het Nederlands Elftal naar het Museumplein voor de grote huldiging. De gemeente Amsterdam hield rekening met 1 miljoen fans, maar dat zijn er dus een half miljoen geworden. Toch is André Ooyer onder de indruk van al die fans. Ongelooflijk hè? Nee, nou, het is gewoon genieten. Ik moet zeggen, we zijn nog steeds wat teleurgesteld, dat moet je ook wel reëel in zijn. We Hebben nog steeds. Maar als je ziet hoe je hier ontvangen wordt, wat het hier in Nederland op losgemaakt, dat, dat ja, krijg je niet zo heel erg mee daar. De medische specialisten zijn niet blij met de bezuinigingsvoorstellen van minister Klink. Die vindt dat de artsen niet meer mogen verdienen dan 285.000 euro per jaar. Het budget voor specialisten moet met een miljard omlaag. Vorig jaar verdienden zij 700 miljoen euro meer dan begroot. En daarom wil Klink de ziekenhuizen een vast budget geven... waarmee ze de specialisten kunnen betalen. Een hele verkeerde koers vinden de specialisten. En de vraag die de minister uh, zichzelf moet stellen is... Wat heb ik ervoor over om de vraag van de zorg die er nu is, met een toenemende vergrijzing, om daar geld voor over te hebben. En ja, die vraag stelt hij zich, stelt hij zich niet. Hij let alleen maar op zijn portemonnee, op de kosten. Hij gaat, hij gaat eigenlijk winkelen. Hij wil voor 25 euro boodschappen doen en hij stopt, stopt 10 euro in zijn portemonnee. De Zwarte Cross heeft meer dan 1 miljoen euro schade door het noodweer van gisteren. Toen vlogen tijdens de opbouw van het festivalterrein een paar tenten de lucht in waarbij vier gewonden vielen. Een paar tenten zijn verwoest. Maar de Zwarte Cross kan gewoon doorgaan, zegt de organisatie. Gelukkig gaan we het uh, zeker oplossen. Alle tenten worden vervangen. De hele grootste tent wordt vervangen door een uh, buitenpodium. En uh, met stijgenmateriaal we hebben we allemaal nieuw materiaal laten komen. En dat wordt nu allemaal opnieuw opgebouwd. Het weer dan nog periode met zon en wolkenvelden. Lokaal een bui mogelijk. Het is gemiddeld 24 graden. Morgen is het broeierig warm en is er weer kans op stevig onweer. Dat was het. Meer op nosheadlines.nl. Live, live, vanuit het Piemilieu Honkbalstadion. Radio Honkbalweek. .10 Dit is Radio Honkbalweek. Met de wedstrijd Chinese Taipei Japan. Radio Honkbalweek. Interessante situatie hier in het Pimelier Sportpark. Chinese Tape nog steeds aan slag. Eerste en derde hong bezet. Eén uit. Kortom, reden voor ja, punten. Ja, reden voor punten. En uh, reden ook voor de coach van uh, Japan Sakane... om uh, eens even bij zijn pitcher op de heuvel te gaan kijken. Machu Bayashi. Maar voorlopig staat hij er nog. En hij staat uh, tegenover een, uh, een man die, die hij uh, nog niet eerder voor zich heeft gehad. Pak nummer 45, Jen Wen Quo. Hij komt uh, in de slagvolgorde op de plek van Hang. Uh, jouw persoonlijke favoriet, toch? Nou, persoonlijk favoriet in de zin dat hij het en een hele mooie handschoenen heeft en uitstekend sloeg, vooral in de tweede en vierde inning. Dus is wel verrassend dat hij eraf is gehaald. Het, het, het lijkt wel af en toe alsof je één keer mislaat dat je dan meteen moet vertrekken. Want uh, ja, hij sloeg maar één keer nou, geen hondslag. Dat zou ook kunnen. Maar hebben is wel een hoop blessures, want uh, ja, iedereen wordt eigenlijk steeds uitgehaald na één keer iets minder slaan. Dus uh, opvallend. Maar goed, misschien dat Kuo wel een man is die je lekker in kan zetten in de achtste inning om zo uh, ja, de rest over de thuisplaat te gaan krijgen. Dan hebben we het Vooral over Xiao, want die bal was weer zo mooi in het rechtsveld. Het was een beetje identiek aan de bal die Shen Wai Xi sloeg toen hij een triong lag En deze zit er ook lekker op. Gaat heel erg ver, maar lijkt een eenvoudige bal. Precies waarvoor die gehaald werd, want de man die op het derde hong stond, Xiao, kan naar huis. Ja, die aangooi is lang, bij lange na niet goed genoeg om hem van het scoren te beletten. Het derde punt dus voor Chinese Taipei, gescoord door Xiao Po Ting. Pro gaat weliswaar uit, maar dat was precies de bedoeling van de tactiek van manager Shi en zo staan er drie tegen één. De zogeheten Sacrifice Fly noteren we voor Yen Wen Kuo. We weten kwam hij daarvoor wel in het slagperk. Hij is misschien wel goed om dit soort dingen te doen. We zullen het straks eens even vragen aan de coach van Chinese Taipei... Uh, ja, dat punt uh, kwam, uh, kwam door stand, uh, door de, tot stand door die prachtige twee hongslag. Ivo zei het van uh, Hoxiao vervolgens een opofferingstootslag op van Lin. En het uh, Chinese kreeg uh, vier wij. Toen was het dus uh, 1 3 bezet met uh, 1-0. Scoringskansen voor chinese Taipei die ze dus hebben weten te verzilveren. Nu aanslag de man met pak nummer 66. Ja, Wang, er staat nog op het scorebord, Lin. Maar dat zal niet uh, zo ongetwijfeld snel aangepast worden. Ja, Wang heeft alles al een beetje gehad vandaag. Uh, drie slag heeft hij om zijn oren gekregen. Vier wijd en een gestolen honk en een honkslag. Ja, uh, Dan uh, heb je alles wel gehad. Terwijl hier ook het tweede honk gestolen worden. Dit keer ziet het er inderdaad beter uit. Aangoon was helemaal niet verkeerd hoor van Itatani. Die kan het uitstekend. Maar Shen Wai-shi was wat sneller. Dan de man die het eerder probeerde in de zevende inning. En dat was Wang shung shi Hij ging toen uit door stelen. Ja, weer een interessante situatie. Twee uit, het tweede honk bezet. Ja, en ze staan ze gewoon lekker te raken. Dus hij hoeft maar weer raak te zijn. En hij kan zo naar huis lopen. En gezien zijn snelheid zit het wel goed. Want als je twee tweede honk kan stelen... dan uh... Dan zijn die beentjes rapper dan je denkt. Ja, en Huang die nu in het uh, slagperk staat voor het uh, Chinese Taipei, Die heeft hem ook al geraakt. Dat doet hij nu weer in de handen van de derde honkman. En de bal is eerder bij het eerste honk. En dat betekent dat Huang de derde nul is. Hij sneuvelt op het eerste honk. En daarmee gaat uh, Japan zich opmaken voor de eerste helft van de negende inning. Ja, en zullen ze toch uh, minimaal twee punten moeten scoren. Om nog terug te komen in deze wedstrijd. Want Chinese Taipei leidt met 3 tegen 1. Put your loving hands up, baby I'm bad. Met bagging. Luister naar Radio Hongbolweek. Wij zijn bijna aan het einde van de wedstrijd aangekomen. Chinese Taipei tegen Japan. Met een hele verrassende tussenstand van 3 tegen 1 voor Chinese Taipei. En de eerste nul in die eerste helft van de 19 is ook al op het woord. Ja, die schreven we op naam van uh, pinchhitter uh, van de Japanners, Tsubo Kura. Hij kwam in de plek van uh, Inoue. Hij sneuvelde op het eerste honk door een aangooi van de korte stop. Ja, je zegt het wel. We zijn bijna aan het einde van de wedstrijd. Maar een balletje kan, kan raar rollen hoor. Japan heeft maar twee punten nodig om gelijk uh, te maken. En dan kan er zo nog maar wat gebeuren. Goed, uh, hoe groot die kans is uh, zullen we nu gaan zien in het slagperk voor Japan korte stop Murai. Morai wel de beste slagman vandaag van de Japanners. Hij tekent het eerste punt aan. En ook in de zesde inning wist hij een honkslag te produceren. En het tweede honk te stelen. Kwam verder niks uit. Maar goed, hij is in ieder geval op dreef. Het is dan wel weer jammer dat uh, Chobokura niet op het honk komt. Dan ontstaat er inderdaad een leuke situatie. Waarin Japan nog kan hopen op in ieder geval uh, ja, één punt. En ze hebben er natuurlijk twee nodig. Deze bal is wel lekker. Ja, hij doet het weer hoor. Morai met een uitstekende bal in het rechtsveld. En komt zo op het eerste honk. Ja, nog steeds op dat werpen van de startende werpen. Ching. Het is ongelooflijk. Volgens mij ook. Nou, ik wil niet zeggen. Ik weet niet of het de eerste keer is dat iemand echt. Als starterwerp aan de negende inning begint. Dat zoeken we op. Maar uh, ja, de, ik zeg het net. En de coach komt op het ja. veld. En ja, dat lijkt me ook wel logisch. Want uh, hij heeft. Ondanks dat hij niet veel punten en hongslagen tegen heeft gekregen. Wel een hoop ballen moeten gooien. Omdat, wat Laura al vaker zegt. Die Japanners op het moment dat ze twee slag hebben. toch steeds die bal weten te raken. Waardoor ze een foutslag produceren. En uh, ja, in het veld blijven staan. En uh, ja, het feit dat hij het heeft volgehouden. ...vind ik al uh, ja, bemoedigend zwaarig. Maar uh, het overleg is wel dusdanig lang... ...dat ik niet denk dat hij er al meteen wordt afgehaald. Er wordt even gepraat. Nou, dat kunnen wij natuurlijk niet verstaan. Ten eerste door de taal en ten tweede door de afstand... ...die dusdanig is dat wij alleen maar kunnen gissen... ...naar de inhoud van het gesprek. Hij mag blijven staan, dat is een ding dat zeker is. En, uh, ja, zou dat I'm... dan zo'n moment zijn dat je dan achteraf zegt... ...hij had hem er wel af moeten halen? Ja, het dat is pas... weet je niet, dat zien ja, straks. Ja, het is de eerste keer pas dat hij naar buiten komt. Dus in dat opzicht... Uh, ja, snap ik wel dat hij nog een kans krijgt. En met 1-0 en 3-1, alleen het eerste honk bezet, is het natuurlijk nog niet uh, heel erg uh, storend, zeg maar. Dat hij hier zich nog niet uit kan redden. Maar met Ikemoto als nieuwe slagman voor de Japanners, uh, ja, weet je inderdaad niet wat er gaat gebeuren. 1 honk bezet bij de Japanners en 1-0 op het bord in de eerste helft van de negende inning. Lukt het Japan niet om nog twee punten te scoren, dan is de wedstrijd sowieso voorbij. Ja, het zou dus daar zomaar kunnen zijn ...dat we nu naar de laatste ballen van de wedstrijd kijken. Ja, dat kan heel goed. En uh, ja, vooruitlopen op die overwinning van Nies Taipei doen we maar niet. Want dat is vast vaker gebeurd. Terwijl deze bal niet goed is en die moet eenvoudig gevangen gaan worden... Ja, die wordt uitstekend gevangen door de linksvelder van Chinese Taipei En dat is Wang Li kun En dan is de tweede nul een feit. En wordt het nu toch wel lastig voor de Japanners hoor. Om dit nog recht te zetten. Ja, je zegt, zoals uh, Peter van der Aard altijd zo ze mooi zegt, dat wel het gelijkmakende punt aan het slaan is. Want slaat hij een home, dan staat het 3 tegen 3. Maar goed, een homeren voor Japanners, dat uh, is vrij lastig. En uh, ook voor Chinese Taipei trouwens. Maar je weet het nooit, Kitamura hebben we nog niet de slag gezien. En misschien kan hij het wel. Nee, nog een pinch hitter in het slagperk van Japan. Pak nummer 21 draagt hij. Zijn naam is Kitamura. En uh, voor hem uh, is de schone taak weggelegd om die man die uh, op één staat, Murai, uh, wat verder te gaan helpen. Die twee nullen die prijken ook op het bord. En dat is natuurlijk een zorgwekkende situatie. Japan kijkt tegen een achterstand aan. Chinese Taipei. Ja, ik weet niet. Waren zij vandaag de ander We hebben al voorspeld dat uh, beide teams vandaag aan elkaar gewaagd uh, zouden kunnen zijn. En dat is ook wel zo. Chinese Taipei kreeg op een bepaald moment in de wedstrijd gewoon de geest. En wist twee punten te scoren in die uh, zesde inning. En nog een punt uh, in de achtste inning. En zo kwamen zij op een uh, 3-1 voorsprong. Het publiek uh, zet, uh, zit er nog één keer achter. Zo hoort dat bij de laatste ballen van de wedstrijd. Ja, en uh, ik zou het toch wel uitstekend vinden terwijl er een andere bal in het veld komt. Als hij dat werkelijk de hele wedstrijd uitgooit. Het zou toch wel heel erg goed zijn. Ik heb nog steeds een radio-tune. Dat is natuurlijk ja, niet goed. Maar goed, moeder belt. Ja, mijn moeder zal wel weer bellen dat, uh, dat zij nog wil dat Japan gaat winnen. Ik weet het niet. Maar goed, Kitamura moet het gaan doen voor de Japanners. En het is aan Lin Chin om dat niet toe te staan. Hij heeft twee slag, dus kan een beetje gaan variëren met zijn pitches. Oh, en dat gebeurt. En hij maakt hem af met drie slag. En hoe mooi kan je deze wedstrijd eindigen? Als je hem als startonderwerper uh, begint en je maakt hem af aan het uh, einde van de wedstrijd in de 9 inning met drie slag dan heb je het mooi gedaan. Chinese Taipei tegen Japan. Chinese wint met drie tegen één. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever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 left a good job in, in the city, city. working for the man every night and day, But and I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way that things, things might have been, they will keep on turning. They don't do Tina Turner, sexy legs. Ook al is ze dik over de 60. ze heeft nog een paar benen. Daar kun je nog van alles mee doen, heb ik begrepen. Tina Turner, ja, dat ga jij waarschijnlijk weer zeggen, Merloes. Allemaal uit jouw tijd. Nou, nee, dit heb ik... nee, ik heb dit niet meegemaakt, maar ik ken hem wel heel goed. Haar. Oh, je kent het liedje bedoel je heel goed. Ja, ja oké. Okay. En zei, Tina Turner ken je ook natuurlijk. Ja, tuurlijk, ze was laatst toch in Nederland of was dat nou niet door? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat heb ik zitten kijken. Ik stond, ik stond perplex wat er nog allemaal was. Allemaal, ja? Allemaal stond, ja, ze liep namelijk over een soort kraanarm over het publiek heen. Nou, ik heb nieuws. Dat zou ik zelf niet doen. Maar zij deed het even gewoon. Ik zou zeggen, goedemiddag hier op dinsdag de 13e. Dit is het programma De Duck Out met Malus voorskuilen en... Hennie Leeflang. Wij zijn er voor jullie vandaag de hele middag met van alles en nog wat. En dat van alles en nog wat, dat gaat Moers mij vertellen. Wat gaan we doen in het eerste uur? Uh, in het eerste uur, dat eigenlijk normaal gesproken om vijf uur begint. Maar de wedstrijd uh, is uh, snel gegaan. Dus, wij mogen dus we meer gaan radio straks maken. Eerst even met, uh, met uh, Laura uh, even kletsen hoe, uh, hoe de wedstrijd is gegaan. En dan uh, starten we straks in het tweede uur. Uh, ik ga weer naar boven. We gaan uh, t-shirts knallen. Bukken, het stadion dus. in. Dit keer zijn het zwarte t-shirts, geen oranje meer, die zijn op helaas. Okay. We hebben verder nog Snoopy slippers en het boek weg te geven met een leuke prijsvraag. We hebben, even kijken, het capspel natuurlijk en de vrije loop. Vrije loop, en we hebben nog hier Homeren. Homerun, ja, in de tweede uur zit dat. We hebben veel te doen. We hebben hartstikke te veel doen. te doen, opschieten. Heb je een beetje toffe muziek uitgezocht? Ik heb hele leuke muziek uitgezocht. Wat gaan we krijgen dan? Voor nu? Ja. Dat weet Jan. <laughs> Heb jij leuke muziek uit? Ja, Jan, zet nog wat op. Joh. We horen het we zelf. Doe maar wat lekkers. zo in één keer spontaan invallen. Live, Live. vanuit het Pim Honkbalstadion. Radio Honkbalweek. 107.10 Dit is de Dugout. Met Henny Leeflang en Marloes Voskuin. Radio Honkbalweek. Lekker op het terras. Ze zijn uh, volgens mij ergens. Uh, poffertjes op oliebollen. Dat idee, ik poffertjes op oliebollen aan het bakken. Een heerlijk luchtje. One, two, three. Gloria Estefan. Dan kom ik er eigenlijk nog één tekort. Want ik kom niet verder dan. One, two. Fantastisch leuke dames aan mijn uh, tafel hier bij de Haalands Honkbalweek Radio. Komt een heer bij zitten. Oké, okay, moet ik alles weer delen? Aangeschoven is Laura Witbraat. En zij gaat. Uh, Meloes gaat uh, met Laura het over de afgelopen wedstrijd hebben. Ja, de afgelopen wedstrijd. Japan-Chinese Taipei. En ik moet even eerlijk beginnen. ik heb helemaal niks gezien van deze wedstrijd. Nou, dat is jammer, want het was best een leuke wedstrijd uh, om naar te kijken. Het kwam wat traag op uh, gang, maar Chinese Taipei uh, ja, heeft uh, heel goed hun eerste wedstrijd uh, gewonnen. Japan kwam op voorsprong met 1 tegen 0, maar Chinese Taipei uh, kwam goed terug. Hoor. In de zesde inning uh, scoorde zij twee punten. Ze wisten een goede rally te maken, Mooie mooie tweehongslag van... Uh... Ja, de namen van Chinese Taipei blijven een beetje lastig. Ivo heeft er veel meer. Uh, Xiao, die uh, maakte een prachtige twee-hongslag in. In de achtste inning deed hij dat nog een keer. Waar uiteindelijk het derde punt ook uh, werd gescoord. Nou, leuke potten, honkbal. En het uh, blijft spannend ook in de onderste regionen van de Haarlemse Honkbalweek. Want zowel USA als Japan als Chinese Taipei hebben nu uh, ieder één wedstrijd gewonnen. Hebben dus uh, alle drie twee punten. En Na hebben ze ook uh, hetzelfde aantal wedstrijden gespeeld nu? Uh, dat moet ik je heel eventjes uh, uh, schuldig blijven. Ja, voor USA ook drie wedstrijden. Ja, ze hebben ook evenveel wedstrijden gespeeld. Oké, okay, dus het is toch wel... Ik hoorde Ivo uh, vanochtend in het uh, ochtendprogramma bij Jan uh, Q... ook uh, vertellen dat Chinese TP vandaag wat zou laten zien. Dat, uh, dat ze zouden laten zien dat ja. ze niet de ander dag zijn. Dat Ivo overigens elke dag. Maar goed, <lacht> vandaag heeft hij ook daadwerkelijk uh, gelijk gekregen. Nee, ze waren echt uh, goed aan elkaar gewaagd. En uh, ja, Chinese Stapé had vandaag, uh, als je kijkt... Uh, naar de slagen, gewoon meer slagkracht dan de Japanners. En sowieso hebben de Japanners wat dat betreft nog niet echt laten zien... dat ze vuurwerken kunnen laten zien uh, met, hun, uh, met hun slagen. Ze maken goed gebruik van de fouten van andere teams... maar echt op eigen kracht wil het nog niet helemaal lukken. Wanneer staan ze weer tegenover elkaar? Nou, ergens uh, in de komende week. Dat, dat gokte ik ook. Ja, de, want, niet een week, week later. Jongens, ik, ik heb het programma uit mijn hoofd proberen te leren. Maar het is zo, zo vaak veranderd inmiddels dat zelfs ik het niet ja, meer weet. Ja, we bekijken het ook gewoon per dag. Precies. Precies. Gaan we doen. Ik heb nog nog aardig uh, om te onthouden. Als je zometeen die namen niet meer weet. Al die moeilijke namen. Je kan ook net zoals je dat met dat menu doet. Je kan ja. ook gewoon de nummers noemen. noemen. ja. ja dat, is ook, uh, dat is het beste. Doe mij maar één, 2, twee. 24 en ja. zo. Oké, dat, uh, okay, dat ah, wat, wat nog wel leuk was uh, in deze wedstrijd. Uh, wat je niet heel vaak ziet, is dat uh, de startende werper van Chinese Taipei, Lin Ching. De hele wedstrijd heeft afgemaakt. Hij heeft negen innings op de heuvel gestaan voor Chinese Taipei. Hij werd ook meer dan terecht de uh, man of the match vandaag. Dus uh, Lin Yuching, hij kreeg één punt tegen zich... ...maar hij heeft uh, de verdediging van Chinese Taipei zeer goed geleid. Oké. Okay. Okay. Zo weet iedereen weer wat er gebeurd is op het veld. Spannend. En, uh... Geniet jij er zelf ook nog van? Want je zit natuurlijk ook al zwaar te notuleren. Alles wat er gebeurt op het veld. Of pak je dat even snel even 2, drie op? Nou, het grappige is dat als je zo zwaar zit te notuleren. Dat je juist heel erg in de wedstrijd uh, blijft. En dat je precies oh, weet wat er, uh, wat er uh, speelt. Wat er gedaan is. Dat je terug kan pakken op de andere wedstrijden. Dus nee, dat is heel fijn. Okay. Alleen soms zit je zo hard te kletsen op de radio. Dat je wel eens vergeet om te kijken wat er gebeurt op het veld. Dankjewel Laura Witba. De Out, het programma speciaal voor jullie. We houden jullie op de hoogte. Met altijd wat er gebeurt op het veld. Maar ook hier op het open plein. Want uh, het is momenteel erg druk. Er zijn heel veel mensen gezellig. Op het plein aan het winkelen en met name het voedsel aan het inslaan. Over eten gesproken. Gaan wij nog eten zometeen? Ja, lijkt mij wel. Wat gaan we? Wat eten? zullen we doen. Ja, nou, ik kon net een uh, nummertje, doe maar een nummertje 12 en een nummertje 13. Lijkt Dat me lijkt me lekker. lekker. Nummertje 12, nummertje 13. Als dit nog op een nummer staat. Oh, we gaan uh, zometeen naar het uh, honkbalweek nieuws samen uh, luisteren. Maar eerst even naar Kate Nash. Hongbalweek Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sylvie Lub. Zojuist heeft Chinese Taipei gewonnen met 3-1 van Japan. Deze overwinning was erg welkom, want het is hun eerste van het toernooi. Straks om 7 uur de wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt. Nederland tegen Cuba. Startende werper voor Nederland is Leon Boyd. En heeft u nog geen kaarten voor deze wedstrijd, wees dan snel. De verwachting is dat het nog voor 7 uur uitverkoopt. Meer nieuws op de website www.honkbalweek.nl. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vanmiddag boven het Pimelier hongpeilstadion Momenteel is het droog en er staat weinig wind bij een temperatuur van 23 graden. Vanavond kan er wat regen vallen, maar als het goed is, valt die nog voor de wedstrijd Nederland-Cuba. 10 dagen lang alle ins en outs van de 25 e Haarlemse Honkbalweek. Radio Honkbalweek. Radio! R.E.M. met Losing My Religion. Je luistert naar de Hout, waar uh, Henny op het ogenblik even kwijt is. Maar uh, we gaan uh, gewoon verder. Uh, we gaan uh, straks nog even veel muziek draaien. Wat er ook nog aan zit te komen zijn uh, interviews met uh, spelers en of coach van Chinese Taipei. Over de wedstrijd die zojuist is afgelopen. Maar nu nog eerst wat lekkere muziek. We staan Hanne in heen voor Sia. Clap your hands. Yeah. yeah. regelmatig Een uh, favorietje van Marloes moet ik wel even zeggen. See you and clap your hands. De muziek, die draaien wij tot vijf uur. We hebben een leuk programma voor jullie klaarstaan hier in het uh, de programma The Duck Out. Je hebt het al gehoord. We gaan ook t-shirts schieten. We gaan de homerun, de hi homerun doen. We hebben enorm veel mooie prijzen om weg te geven. Maar wat ook leuk om te vertellen is dat het ook in Amsterdam... de 1 miljoen bezoekers niet gekomen is. Maar wel de 500.000 fans van Oranje staan uh, langs de kanten. En ik heb wat reacties mogen horen op de radio op de weg hier naartoe. In mijn auto waar het 37 graden in was... Ja, ja, ja. Hier buiten zal het iets minder zijn. Zometeen weten we dat wat meer. We hebben een heel mooie thermometer neergelegd. Ik denk dat we rond de 30 graden zullen zitten. Zometeen ook in het stadion natuurlijk. Er staat uh, hier 33 graden. Ja, maar hij gaat nog steeds naar beneden. Want deze komt net uit mijn auto. Hij stond op 37 dat ik hem neerzette. je dat nou Ja, elkaar. dat is gewoon een kwestie van aanraken. Um, dus het is minder druk in Amsterdam dan verwacht. En dan gaan straks bellen met Joep Maurits. Want die uh, zit daarbij en die kan uh, rechtstreeks verslag doen van al die gekkigheid die daar uh, plaatsvindt voor de huldiging. Muziek ook, ja zeker. Heel veel muziek. Wat dacht je van deze? The Doobie Brothers. A listen to the music. ...om te horen stem van Michael McDonald, de Doobie Brothers. Uh, later kom je nog een paar keer sterk terug met onder andere de Jamo Bieder. Maar de Doobie Brothers natuurlijk een lange waslijst met, met de ene hit na de andere. En je hoort ze allemaal op de Haarlemse Hongerweek Radio. We zijn er speciaal voor jou om mee op de hoogte te houden met al datgene wat hier gebeurt. Muziek, muziek en nog muziek, maar ook een stuk gezelligheid. Dat dacht je van Jan Smits, nieuwe single. Leef, nu het kan. En als de wind ze niet komt halen Vegen in een lange rij Onverwachts aan mij voorbij Heb ze net op tijd zien komen Was weer half aan het dromen Na een lange nacht Aha. Voetbal kijken ergens in Een kroegje verderop Was lang niet meer geweest En toen ze wonen was het feest Eenmaal thuis weer aangekomen Zag ik door het de bomen En het bos niet meer Aha.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 Zeg het woord, zo dat iedereen het hoort Rustig even slapen is het allerbeste wapen Hup al twee op, tegen de oorlog in mijn kop Zou het nog veel langer duren, waren die mijn laatste uren op de wereldboot Aha. Zonder steekjes brood was ik waarschijnlijk halfgroot Als ik vanmorgen niet meteen was op te staan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 Hou van het leven. Het leven houdt van jou. Ga eruit, Het woord, zo hoort. Live vanuit het Pimolier Honkbalstadion. Dit is de Radio Hongbalweek. Alle ins en outs van de 25 e Haarlemse Honkbalweek. Hier op 107.3 Radio Hongbalweek. Een klein beetje past bij het uh, apparaat dat achter ons op het middenterrein staat. De, uh, Ex Space Expo staat hier met een machine waarin je, je gewichtloos uh, ja, voelt. Ja, ik heb het gezien. Als je daarin zit, dan... Uh, nou, als je daarin zit, is het grappig. Als ze gaan draaien aan... Dat zijn een aantal wielen die in elkaar draaien. De meesten kennen het wel. Uh, maar je hebt het gevoel van gewichteloosheid en de astronauten trainen echt met zo'n apparaat. Staat hier op het ja. uh, binnenterras uh, vandaag en er zijn heel veel mensen die natuurlijk uh, kennis willen maken met het gevoel wat je dan krijgt. Misschien zou het leuk zijn als een van ons dat straks is echt... Als jij er zo meteen ingaat, ik zal het zeker ondersteunen. Ik vind het heel leuk, Moes, dat dus je ja, aanbiedt om ja. de hele vriend. Ik denk dat hij daarna heel raar een beetje wankel op je benen zal staan. Sowieso leuk, we hebben veel spelletjes, want uh, als je het nog nooit hebt gezien... de Hiha ha Homer machine staat ook bij ons op het terras. Want we zitten heerlijk op het terras, het is hier 30 graden. En uh, we genieten van alle mensen die gewoon lekker aan het, uh, ja, een beetje aan het winkelen zijn... bij alle etengelegenheden en drinkgelegenheden in afwachting op de volgende wedstrijd. Je luistert nog steeds naar Ida Engbert met Disco Verlanten. We hebben nog geen deelnemers voor uh, het We hebben nog geen deelnemers voor het Hiha homerun. En ik zou het nou leuk vinden als we vandaag twee vrouwen krijgen. Twee vrouwen die willen Hiha homerunnen. Ja. Hoe laat moeten ze zich melden? Ze, uh, voor zes uur, vijf voor zes. Voor zes uur, twee dames die... Oh, hier ook. Aan tafel zitten twee dames. <laughs> nee. Voor uur uh, even melden als jij wil uh, meedoen met het uh, HiHa homerun spel. En dan kan je natuurlijk de dagprijs winnen als je het vers slaat. En de allerverste van de week krijgt de weekprijs. En we hebben een prachtig prijzenpakket samengezet, door, toch? Ja, die gaan, uh, gaan we maken, inderdaad. Oké, okay. ik zou zeggen, meld je eventjes aan hier bij het uh, muzikale podium van Radio Honkbalweek op de 107.3 FM. Voor jou, blijven bij de fijne muziek. Train, Soul Sister. zol sister deze dag de, de 13e juli de dag dat Chinese Taipei tegen Japan speelde en eindelijk wist Chinese Taipei tijdens deze 25e Hommelweek een overwinning te noteren. Japan werd terecht met de 3-1 verslagen. De manager JC Chin is blij, maar verwacht nog veel meer van zijn team. Think we going get better and better uh in batting um, pitching uh, especially uh, today's pitchers. Yeah, because he threw nine innings. That was yeah. pretty good. Mm -hmm. Yeah, I think he, he he can throw longer. It's no problem. Yeah. So uh, four games, one win. Mm -hmm. After eight games, how, how how many times do you think you will win? Yeah, uh, maybe we're gonna do our best. We hope we can win win every game the, uh, up to tomorrow. Is it more special to win from Japan than from other teams? Ja, yeah, Japan yeah, they een good team. Uh, the team teamwork is very good. Um, and then the, the pitchers controls is pretty good. Not not good power, but they, they they can do the job very good. En nu hoorde Ivo van Aan in gesprek met Yechi Jin, de manager van Chinese Tape. Dit was even ja, de duckout tot vijf uur. We gaan naar het, uh, het nieuws. En dan hebben we na het nieuws nog heel veel leuke dingen. Want jij gaat t-shirts schieten? Ja, Als ik ga een... straks naar, uh, naar boven toe. Boven op de perstribune staan. Dus dat is weer bukken geblazen op de tribunes? Ja. Oké, okay, dames, bukken. Wat mij betreft, blijf luisteren. Dit is de duckout. Vanuit het Pimbelje hondbalstadion. Dit is Radio Hongpaalweek. Met het nieuws van vijf uur. Goedemiddag, ik ben Sophie Verhoeven. Het Nederlands elftal is aangekomen op het museumplein in Amsterdam. Daar juichen honderdduizenden oranje fans toe. De afgelopen uren voeren de oranje voetballers op een rondvaartboot door de Amsterdamse grachten.